Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het is niet duidelijk of het zelf beweert. Een adviseur van president Poroshenko zei vanmiddag dat vijf NAVO-landen wapenleveranties hebben toegezegd. Maar die hebben dat inmiddels allemaal tegengesproken. Het gaat om de VS, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Polen. Volgens de adviseur van Poroshenko was er met die landen een akkoord bereikt op de NAVO-top in Wales. De NAVO zegt dat het bondgenootschap geen wapens levert... maar dat individuele lidstaten dat wel mogen doen. Nederland heeft het Oekraïnse leger logistieke hulp toegezegd. Een Indianestam in Brazilië heeft een eigen legertje gevormd... om illegale houthakkers aan te pakken. De Indianen nemen het heft in eigen hand... omdat de Braziliaanse overheid ondanks toezeggingen niets zou doen... Het Indianenleger bestaat uit 150 man en heeft de afgelopen maand 16 houthakkers gevangen genomen en afgeranseld. Ze raakten ernstig gewond en hebben inmiddels het gebied verlaten. Volgens de Indianen wordt hun leefgebied vernield door de illegale houtkap. De Amsterdam City Swim heeft vandaag een recordbedrag opgeleverd. Er werd ruim 1,9 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar de spierziekte ALS. Net als vorig jaar deden ongeveer 2000 mensen mee aan de zwemtocht door de Amsterdamse grachten. Die was dit jaar 2014 meter lang. Er was voor het eerst ook een zwemtocht voor kinderen van 500 meter. Erik van Muiswinkel en Emilio Guzman hebben allebei een belangrijke cabaretprijs gewonnen. Van Muiswinkel kreeg de Polifinario-prijs voor zijn voorstelling Scettino. Polifinario is de prijs voor de indrukwekkendste voorstelling van het seizoen. Andere genomineerden waren Ali B. en Theo Maassen. Emilio Guzman won met zijn voorstelling een dunne dekmantel de prijs Nederlands Hoop. Die is voor een veelbelovende cabaretier met een opvallende voorstelling. Andere genomineerden voor de Nederlands Hoop waren Katinka Polderman en Martijn Koning. Het weer. In het binnenland kan nog een bui vallen, maar verder blijft het droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen geregeld zon en vrijwel overal droog. Alleen in het noorden meer bewolking. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersabdate. Traditionbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd.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 Come on. Je bent een droom in de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 Bye. I love you. I'm lying I'm get The fatal attraction is where I'm at There's no escaping me of my parents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 Sexy ik dans, steek ik mijn handen op, op, ga mijn voeten zo Ik voel me sexy ik dans, gooi jij ja, je het te als ik dans, oh, hey, hey, hey, so hey, steek hey, ik, oh, oh, oh, oh. ik mijn handen op, ga mijn voeten zo maar op, op. Ik, hey, ik voel sexy me sexy als ik dans, gooi jij je lekker dat met een hoofdletter Z van Zon. Zee, Zandvoort en Zomerits. Zomerits. 1, 2, 3. Un pasito pa'lante, Maria. 1, 2, 3. Un pasito pa'lante. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM. Let's keep telling me you want me. And hold me close on through the night. can make it right